1 uur door Almegens met het NOS-journaal. Koningin Beatrix spreekt in haar kersttoespraak onder meer over vertrouwen in Europa. De Europese Unie heeft welvaart gebracht en bovenal biedt Europa ons vrede, zegt ze. Maar sommige Europa zien als oorzaak van veel problemen, denkt de koningin... dat Europa juist mogelijkheden biedt om dat wantrouwen te doorbreken. Haar toespraak wordt zoals gebruikelijk pas komende middag op eerste kerstdag uitgezonden...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 De maximumtemperatuur overdag ligt rond de 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedendag, welkom bij het tweede uur van Casa Luna, het uur van de luisteraars. U kunt ons bellen en daar hebben wij weer een vraag voor bedacht... En die vraag heeft te maken met het eerste uur. Het eerste uur dat ging over vluchtelingen, Syrische vluchtelingen in uh, Libanon. Ik heb gesproken met Sam van Vliet, die werkt daar. En uh, de vraag is eigenlijk heel kort. En ook redelijk krachtig misschien, hè, dat wordt er dan bij. Uh, onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? Onder welke omstandigheden zou u een vlucht, vluchteling in huis nemen? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer, 0800-1121. Casaluna, het voor, uh, als u liever mailt. En uh, voor de twitteraars, hekje Casaluna. Er is getwitterd, even kijken hoor. Super Jan schrijft, uh, hangt er vanaf waarvoor hij of zij vlucht... Um, en dan hebben we Klaas Woltingen die zegt... interessant thema waar ik niet zomaar een ja op, of nee op durf te geven. Je moet wel weten waar je begint namelijk. Dat kan ik me voorstellen. Iemand schrijft Elsk is dat uh, tuurlijk. En dan hebben we ook nog uh, Albertine die schrijft ja, ik wel. Maar het is nog niet helemaal duidelijk Dan onder welke omstandigheden het is. Misschien doen ze het altijd wel als er maar iemand is. 0800-1121 dus NCRV.nl en hekje... Casa Luna. En eerst, ik weet niet of hij klaar staat, anders doen we het later. Ja, hij staat klaar. Bob Dylan. Make you feel my love. Make You Feel My Love. We kennen het allemaal van uh, Adele, maar misschien ook wel van Bob Dylan. Want die heeft het geschreven, die uh, heeft het origineel gemaakt. Het is ook in Brabant verschenen. Uh, Gerard van Maasakers heeft ook uh, een versie gemaakt. Ook heel mooi trouwens. Allemaal mooi. Maar misschien is dit wel... Nou, ik weet niet wat het mooiste is. En allemaal mooi. Goed, um, de vraag in Casaluna vannacht is... onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? 081121. 21. Kees Bodegave heeft gebeld. Goeienacht. Klaas, goe goeiemorgen. Met Kees Beurdergaven, goeiemorgen. Goedemorgen. Uh, even terzijde opmerking, Klaas. Luister eens, uh, uh, ik heb een heel scherp gehoor. Heb jij wel eens over nagedacht? Jouw stem geef ik op Thijs van de Brink lijkt. Ja, ja, ja, heel vaak gehoord. Ja? Heel vaak gehoord. Oké. Okay. Oh, dan ben ik nu bijster origineel. Nee, nee, nee, dat kun je niet zeggen. Nee, maar dat is, uh, nee, het is wel begrijpelijk, ja. Wij krijgen ook wel eens post van elkaar. Kijk, <laughs> ja. Dat is wel een tijdje geleden trouwens. Ik geloof dat er nog een keer in getwitterd was. Ook, luister, maar goed, er zijn luister, meer misverstanden. Klaas, ik wil niet vervelend zijn. En uh, ik moet zeggen... Ik moet eerlijk blijven. En ik blijf altijd wel eerlijk tegen mensen. Maar ik weet dat sommige mensen... niet zozeer van eerlijkheid houden. Ondanks ze dadelijk weer gewoon met in 2013 stappen. Maar de meneer die in deze in je studio had als gast... Hè, die is geprogrammeerd is geprogrammeerd? Ja. Door wie of wat? Nou, dat, datgene, ik moet jouw compliment vragen. En zeggen, nee, niet vragen, maar zeggen dat jij wel doorvraagt... maar ik krijg voor mijn idee geen antwoorden op de vragen die jij aan hem stelde. Nou, heel vaak toch wel? Nou, ik vind dus van niet... Oh, want maar, is... maar voordat we, want dat vind ik nooit zo leuk, want hij is er niet meer bij, dus hij kan er niet op reageren. Nee, nee, nee maar ik heb al <laughs> daar probeer ik ook in te breken, maar daar krijg ik de kans niet voor. Nee, want in een voor... gesprek doen we dat niet. Maar... Nee, nee. Maar, maar want wat ik liever doe, is met jou vragen over die, of praten over die vraag die wij gesteld hebben. Ja, ja. Onder ja, welke ja. omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? Nou, ik ben, uh, Klaas moet je luisteren, ik ben inmiddels 74. Ja. Mijn, uh, uh, mijn ouders zijn niet van Joost afkomst, maar die wisten gewoon dat mensen eh, in nood... dat je die moet helpen. en Dat, in de, dat heeft te maken met de oorlog 40-45. En die hebben Joodse mensen in huis gehaald. En die hebben gezorgd... gewoon dat die mensen goed terecht zijn gekomen. Eh, dat waren eigenlijk ook vluchtelingen... vanuit een soort uh, fatalistisch systeem. Uh, stelletje gekken die in de oorlog beginnen. Eh, weet je, ik noem geen namen maar je weet wat bedonderd goed wat ik bedoel. En, maar die... Mijn ouders hadden het gewoon de opdracht om voor de mens die deze, op deze aardkloot geboren wordt, om daarvoor te zorgen. Weet je wel? En, daar, en daar gewoon voor zorgen dat uh, elk mens waardevol om, om, daar op, uh, om daar gewoon kennis van te nemen en daar goed voor te zorgen, Omdat dat dus je opdracht op deze aardkloot. Ja, en, en, maar jij zou dat ook doen? Ja, zeker wel. Ja, nou en of. Alleen het, het gekke is, wat ik dan van schrik, is dat wij op zolder hadden wij uh, acht mensen verstopt en die zijn door Nederlanders, notabene, dat noemt men dan NSB, ik weet niet wat voor naam dat heet, hoe dat heet en zo, maar die zijn verraden. En mijn vader zat in verzet en die heeft gelukkig gezorgd dat die mensen hebben kunnen ontsnappen, maar dat waren Nederlanders. Toen vroeg ik me als kind zijnde al, elf jaar of twaalf jaar af, wat is een, wat is een Nederlander, wat is een internationaal uh, uh, denkend, wel denkend mens? Ja. Ja, maar even naar, um, want dat was de situatie in de oorlog, natuurlijk heel specifiek. Um, ja. doe, doe, heb jij later nog wel eens wat met, met mensen gedaan, voor mensen gedaan, die naar Nederland gevlucht zijn? Ja, ja, ja. Ik heb zelfs in Den Haag gewoon mensen uh, uit, de, uit de problemen geholpen, die, die bijvoorbeeld uh, juridisch... ...gewoon ook helemaal klem zaten... ...en die door tussen het Wallenschip... ...zoals het mooie tussen Wallenschip terecht... ...zeg ik, mensen uit Afghanistan... ...en nog steeds, en, en uit... De, ...en ...het <coughs> Marokko... ...die gewoon, uh, ja, het waren mensen die prima... ...gewoon iets wilden in deze wereld... ...maar die gewoon klem kwamen te zitten... ...in het systeem. En wat heb jij voor ze kunnen doen? Nou, door gewoon uh, met, met ze op te gaan... ...en te zorgen dat die mensen... ...goed terecht zijn gekomen... Ja. En zorgen dat ze uh, educatie kregen en uh, gewoon uh, scholing en nou ja, heel he, he, he, he, de reut met uit. Ja. Zou je ook iemand in deze tijd in huis kunnen nemen? Dus, nou en of, ja. ja. Maar, ja, maar is, zeker. heb je het wel eens gedaan? Uh, ja, ik heb, uh, ik heb nog ineens een paar jaar geleden heb ik uh, een, een, een rus, een, een witrus in, in huis gehad. En ook eentje. En iemand uit, uh, uit Marokko die uitgeprocedeerd was. En die heb ik uh, gewoon via, via de kanalen heb ik gezorgd dat die mensen weer gewoon op, op, de, op de plek terechtkwamen waar ze min of meer, en meer uh, goed gevoel mee hadden. En uh, hoe lang zijn ze bij jou geweest? Nou, anderhalf jaar of zo. Echt? Ja. En hoe was dat? Nou, dat was verschrikkelijk. Maar het was... Het, was, uh, het gaf mij een zeer goed gevoel. Ik me zeer goed gevoel, ik voel dat ik gewoon dat moest doen. Dat is mijn opdracht. Dat is wat, wat ik zo jammer vind, dat heel veel mensen het niet begrijpen. En vooral nu dat we dan, ja, ik mag, mag niet zeggen dat we zo schijnheilig zijn in deze dagen. Maar die, die, die feestdagen zeg maar, niks. je kunt elke dag kerstmis en Sinterklaas en Paas en Pinkster, kun je, vier, kun je elke dag bedenken. Weet je, je kunt elke dag openstaan voor elk mens die struikelt en die til je op. Ja, Weet je, die til nee, je dat, op als die valt. Dat snap ik. Even nog naar de situatie. Want andere, je, je bedoel je raakt ook je privacy wel een beetje kwijt, toch? Nee, nee, nee. Waarom? Nou ja, maar privacy. iemand. Privacy, dus graag, wat is privacy? Nou ja, dat je kunt rondlopen zoals je wilt. Door dat je eigen heeft huis. te maken met ego. Nee, niet dat altijd. Dat heb ik toch? geleerd van Jean Foudrin, de verhuispsychiater. Ik ben mijn ego kwijt. Ik wil alleen maar voelen. Oh. Nee, oh. Ja, nee, waar ik aan zat te denken is dat je toch een beetje anders gaat leven... waarschijnlijk als er iemand bij je in huis zit. Nee hoor, nee hoor, nee. Want die andere is niet anders. Die andere is, ben ik ook. Oeh, nou dat het wel heel filosofisch. Luister even... Klaas, mag je iets voorlezen van het laatste boek wat Swan Vodrenec geschreven heeft? Ja, tot slot dan. Vanuit je hersenen zak je in je hart, vanuit je hart naar zijn en nog dieper, zoals het in de Zen meditatie staat, van mind naar no mind. In dit fascinerende boek wordt het begin van de transformatie van de bewustzijn beschreven. Ze kan voeren tot de volle realisatie. Ik zal nooit sterven, want ik ben nooit geboren. Dat is gewoon een kwestie van zo diep zakken dat je je ego moet verliezen. Want al die oorlogen, al dat geblaad op televisie, op radio, televisie, in politiek. Het is ego. Oké. Okay. Kees, dankjewel voor het bellen. Ik ga eraan werken in 2013. Oké. Okay. En uh, tot later weer. Hè? Ik wens jou veel geluk toe, Klas. Ja, dankjewel. Jij ook. Oké, okay, dankjewel. Go goeienacht. Doeg. Dag. Uh, mevrouw Modievski, als het goed is. Ja. Ja, goeienacht. Goeienacht. De vraag is: die wij gesteld hebben, onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? Ja. Nou, dan moet ik eventjes terug in de tijd om uh, dat toch even aan te halen. Dus dat, uh, dat was voor, voor 1940. Toen kwamen er zoveel vluchtelingen uit Duitsland, onder andere Joodse vluchtelingen. En toen hebben wij dus ook een tijd een meisje in huis gehad... Uh, uh, uit, uh, uit Duitsland. Uh, tot een uh, na de hand werd er toen uh, een meisjeshuis, uh, werd er, uh, uh, ingericht omdat er uh, zoveel van die meisjes kwamen en, uh, en en ze, ze dus duidelijk niet niet niet, niet overal kwijt konden. Dus dat was één, dat ene meisje. En, maar had ze, ondanks dat ze dus toch had moeten vluchten, en er een boel ellende gebeurd was in Duitsland, hè, dat uh, ingooien van alle mogelijke ruizen en het overal opschrijven, opschrijven van joden en zo. Uh, dan had ze dus altijd, elk gesprek van haar, dat eindigde dan... Maar bij ons in Duitsland was het immer zo schön. En dan, uh, ze vliegt dan bij ons op de kamer, twee zusjes, uh, of één zusje van mij en ik en zij. En daar hadden we het echt uh, nooit eens een keertje uh, iets aardigs over... dat ze toch maar uh, een, een plek had gekregen, hè? Ja, maar even, even los van dat verhaal, want de vraag gaat over deze tijd ook, hè? Als ik zelf een... Uh, uh, Iemand. Nou, ik was er zelf ook ondergedoken bij anderen en uh, twee, twee jaar verschillende, verschillende dingen. Dus als er iets, uh, ik ben nu in een, een bejaardenhuis, maar toen ik een, gewoon een eigen huis had, dan, uh, toen, toen heb ik het, het waren geen vluchtelingen, maar ik heb toch tijdelijk uh, ook een meisje in huis gehad die eventjes in Nederland woonde en even geen plek had dus dat dat dat heb ik wel gedaan. maar het is natuurlijk vaak ook zo de omstandigheden moeten er ook voor zijn. Ze moeten ook een beetje een privacy hebben. Als je dus je moet dan blij zijn als je ergens een mag zijn, maar dat je, je even terug kan trekken op een op, op, op een beetje privacy, dat je nou ja niet, niet alsmaar dingen gevraagd wordt of of dat je of wat of wat dan, dan ook maar dat dat dat dat vind ik maar zo. Ja, dus uh, uh, uh, u had daar wel... Want dat was net de vraag die ik aan, uh, aan Kees uh, stelde. Maar daar da, da had u wel een beetje last van, begrijp ik. Wat zei u? Daar had u wel een beetje last van, dat de privacy uh, in het uh, geding kwam. Nou, je kon je terug terugtrekken op je, op, op je kamer. Ik had, ik had wel een kamertje, maar ja, er was, er was steeds heel veel, heel veel te doen. Dus ik was uitgebreid in de huishouding. En er was ook nog een joods kindje en een klein peutertje ondergedoken. Dus daar heb ik ook nog alles het een en ander aan gedaan. En ja... Uh, uh, yeah. En het was vanzelfsprekend dat je gewoon meehield. Maar ja, de dochter kon wel eens een keer een grote mond geven als het ergens in mee eens was. Maar ik kon natuurlijk nooit van me afbijten. En we sliepen wel samen op één kamer, de dochter en ik. En dan hadden we hele gesprekken over volwassen mensen. Hoe die eigenlijk tegenover kinderen dus eigenlijk deden. En vergaten dat ze zelf ook jong waren geweest. Ja, ja. Ik, uh, ik dank u wel voor het bellen, mevrouw ja, Modieske. Graag gedaan, hoor. Go goeienacht. Dag. We gaan even luisteren naar... Uh... Nou, ik ga het straks vertellen. Fransman Sergeant Garcia. Misschien moet je dan Sergeant zeg ik weer een Garcia. Uh, het nummer heet in ieder geval Adelita. En wij praten uh, met de luisteraars. En de vraag is: onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? 0811-21. 0811-21. Casaluna.ncrv.nl. Dat is het mailadres. En dan hebben we ook nog hekje Casaluna. Ik uh, zie dat er een mailtje binnenkomt um, van Ferdinand. En die schrijft, uh, helaas, ik heb geen opdracht in het leven. Misschien is er overleven ook een opdracht van de natuur. Elke vorm van liefdadigheid komt vooruit het verzachten van je tekortkomingen. Als je goed bent voor je eigen, soms hele kleine kring, is dat genoeg. Ik ben mijn hele leven op de vlucht voor de ellende die ik om mij heen waarneem. Er is mij nog nooit overkomen dat een beschermende hand zich naar mij uitstrekte. Dat hoeft ook niet. Niet ik zoek mijn eigen evenwicht... Uh, uh, nee, sorry, dat hoeft ook niet. Ik zoek mijn eigen evenwicht en geluk. Dat gaat me aardig af. En daardoor zijn er nog een paar dierbaren redelijk gelukkig. Mijn beste wensen voor 2013 en een heerlijk egoïstisch kerstfeest. Ferdinand. Dankjewel voor deze mail Ferdinand. Wij gaan aan de uh, naar, naar Cor en die is aan de telefoon. nacht. Hoi. Dag Cor. Hoi. Heb jij... Hoe is het? Wat zeg je? <laughs> Hoe is het? Ja, <laughs> ja ik, zie, ik zie altijd... Ik, zie, ik, ik, ik, uh, ik uh, draai heel veel nachtdiensten hier zo. Ja. En ik, uh, ik, uh, ik kijk heel vaak uh, naar, uh, via, via internet naar uh, radio 1. En Casaluna is een van, de, van mijn favorieten. Oh. Dus... Uh, ja, absoluut. Zeker. En uh, ben, ja, ik ben... werk bij het leger en geld. En, uh, en, en ik, uh, ik werk heel veel met de mensen die, die een beetje aangekopt zijn door de hele familie. En, uh, en uh, wat, wat ik meemaak hier zo, is, is, is dat, uh, dat, uh, dat ja, ja, de mensen die met, met deze dagen gewoon heel erg veel problemen hebben omdat ze ja, dus geen familie hebben om naartoe te gaan, geen gezelligheid? Ja, ja, ja zeker. Geen lekker ja. eten? Kun je dat vergelijken met vlucht, ja, nee. vluchtelingen? Ja, dat roeie je wel voor natuurlijk. Cor, Cor? Cor? Ja? kun je die mensen vergelijken ja. met vluchtelingen? Nee, absoluut niet. Nee? Nee, het zijn geen vluchtelingen. Zijn ze niet op een bepaalde manier ook op de vlucht? Ja, voor, voor, ja, ja, ja toch, wel, toch wel op de vlucht zijn om, om, om hetgeen dat, ja, wat we meegemaakt hebben en dat vlucht voor, voor de eigen ding, weet je wel. Ja. Want dit, ja, zijn, dit dat, zijn mensen die dat, normaal... Dat is, wel een soort, dat is wel een soort vlucht. Dit zijn mensen die normaal veel op straat leven? Dat zijn wel, ja, dat zijn wel uh, zwervers Ja. Ja. En, en waarom werk ah, jij die, daar? Die, die, Ah, ik, werk, ik werk hier als, als nachtwaker. En, en ja, ook een beetje een, een aanspreekpunt natuurlijk. En waarom ik hier zo werk, ja, dat is een, ja, is een heel mooi doel in mijn leven geworden: de mensen te helpen. En waarom is dat, weet je dat? Ja, dat weet ik wel. Omdat ik ja, gewoon super, super mensen hou en, en dat elk mens terrein is. Dat is ook een beetje de visie van het leven zelf, hè? Ja. Ben je lid van het leger? Ik ben absoluut lid van het leger, ja. ja. Want dat hoeft niet, toch, als je er ja. werkt? Nee hoor, dat hoeft absoluut niet. Nee. Maar dus heeft het ook met je geloof te maken, dan dat je mensen opvangt? Nee hoor, want, want, want, want mijn geloof dat, dat, dat heeft er ook totaal niet mee te maken. Nee. Ja. Dus, uh, dus, ik, ik, ik ga wel naar de kerk toe, maar om, om dat te zeggen van dat ik super gelovig ben, dat ben ik ook niet. <laughs> Nee, nee. Maar weet je, weet je, weet je wat zo wat bijzonder is van deze, van, de, van deze avond voor de kerst? Dat, dat, dat je heel erg merkt aan de mensen hier zo. Ja, dat ze, de, dat ze toch wel de, de dientjes hebben, de eigen probleempjes hebben. En waar ze nu dus heel erg naar buiten mee komen. En is dat, komen ze meer met die problemen naar buiten in de kerst? Ja, nu zeker. Nu, nu zeker heel erg veel meer. En wat zijn ja. dat dan voor problemen? Ja, gewoon van, joh, ik wist mijn, mijn, mijn dochter, ik wist mijn zoon, ik wist mijn, uh, mijn vrouw, mijn familie en uh, dit en dat. En uh, ja, dan vraag ik van, krijg je nog bezoek, weet je wel, morgen? Of, of ga je nog ergens naartoe? En dan worden ze ook niet uitgenodigd of wat en ook. Hmm. En dat, dan ook. En Dan komt de eenzaamheid. Ja, uh, Ja, die komt naar buiten. En kun je dan wat doen? Ja, luisteren door en, en uh, ja, en luisteren door, aanwezig geweest en toch maar proberen een beetje toch aangenaam te maken voor de mensen. Maar dat is wel zwaar als mensen dat hebben over hun kinderen die ze niet meer zien. Of, dat is toch ja. erg? Ja. Ja toch? Ja, dat is heel een jij kinderen hebt. Ja, ja precies, dat daar ga je meteen aan denken ja, ik natuurlijk. Ja, ik heb ook twee kinderen, weet je wel. En, ja, dat is toch erg als je ze niet meer ziet. Ja, ik heb er eentje, maar dat, ja, nee, maar dit, dat, ja... Alles wat met kinderen te maken heeft, dat komt meteen binnen tegenwoordig. Ja, zeker. Maar dan doe je wel goed werk dus. Ja, nee, ik, ik, ik zou vertellen ik ben, ben, ik ben 70 jaar internationaal transportig gezeten. En via, via mijn vriendin, hier zo in Gorkum, ben ik achter deze baan gekomen. En nou, het, is, het is de meest dankbare werk wat ik ooit heb gehad. Hm. En waar ben jij morgen op eerste kerstdag? Uh, nou, het, eerst ga ik even uitslapen, <laughs> want ik heb niet eens. Dus ik moet tot zeven uur werken. Ja. En ja, en, en dan, en dan uh, morgen, morgenavond om, uh, om, 11 ga ik weer beginnen. Dus de hele kerst werk je daar? Ja. En je eigen kinderen zie je... Dat is danbaar hoor. Ja, nee, dat kan ik me heel goed voorstellen. Dan maak je verschil. Maar, je, maar ja. heb, je, heb je dan nog wel tijd om je eigen kinderen ook een beetje te zien? Jawel jawel, te... jawel, jawel, jawel. Ja, maar mijn kinderen zijn al 31, 32, weet je Oh, oké. Okay. Die zijn een stuk ouder dan die uh, van. Ja, die zijn wel een stuk ouder. Ik ben ook wel opa <laughs> Oh, oké. <okay>. Ja. Hé, <laughs> uh. hey, uh, um, Zijn er veel mensen wakker nu nog? Ja, er, er, er zijn wel een paar mensen wakker. En die, die komen af en toe even naar beneden toe. En die komen even een sigaretje doen. En, Net is gewoon een eentje voorbij, die dacht ik aan de telefoon zitten die gaat mij niet storen, die zit nou in de rookhok. Ja, maar er is de hele nacht wel wat te doen bij jou. Ja, nee, maar het is altijd aanloop, weet je wel. Er wordt wel voor gezorgd, hoor. En dat vind ik het mooie van tegen hetzelfde. Ik zou je dit vertellen, ik heb bij verschillende bedrijven gewerkt, in allerlei sectoren. En ik ben hier zo gekomen, Het uitlegend zelf, maar het is wel een van de mooiste instellingen waar ik ooit ben, heb gewerkt. Nou, mooi. Hou vol. De liefde, de, de liefde die hier zo uh, gloort is, uh, nou, super. Ik dank je wel voor het bellen, hoor. Oké, oh, okay. hey, ik wens je nog een hele goede nacht. Ja, jij ook, hè. Doe de mensen de En ik de groeite, uh, En ik, uh, ik ga naar je kijken. Oh, ja. Ik, uh, ja. ik, ik, ik zal een beetje rechtop gaan zitten. Maar goed, ik heb wel leuk, ja, nee, Heb zo je zo gezien? Ik heb, ik, ik heb iets nieuws aan. Ik weet niet of je het is opgevallen. Een ik heb een nieuw vest gekocht. Oh joh. Speciaal? Heb je niet gezien? Nee, maar, nee, ja, nee, ik wist niet dat je een nieuw vest had. Ja, nee, ja als je goed kijkt zie je... Deze kleur, deze kleur had ik nog niet. Nee, kijk, kijk maar even goed. Hé, hey, hey, dankjewel ik voor het dan. ik, ik bel je nog wel een keer op. Ja, leuk. Ja, Oké, okay, ja. tot dan ik hè, hoor. Doeg. Hoi, hey. doei doei. Hoi. We hebben het over uh, de vraag... onder welke omstandigheden zou u een vluchteling in huis nemen? 0800-1121 hoort aan mij. Ik, ik lees het ongeveer iedere drie minuten voor... dus dat betekent dat er nog wel wat ruimte is voor bellers... om het uh, voorzichtig uit te drukken. 0800-1121. Um, mail ik naar kceloenen.ncv.nl. Even kijken. Oh, er is er eentje binnen. Uh, ja, dat ga ik zo voorlezen. En uh, Twitteren, uh, hekje Kceloenen. Het begon, begon goed op Twitter... Op de, eh, op de tweet, of hoe dat maar heet, maar dat is, zit een, beetje, is een beetje stil. En, en mailtjes zijn wat, wat grapjassen, die hebben zoiets geschreven. Als, uh, als het leuke vrouwen zijn of als er bier bij is, dan mogen ze komen. Daar kunnen we niet al te serieus op ingaan natuurlijk. Uh, wel deze mail, denk ik, hoop ik maar, want ik begin nu te lezen. Hallo Klaas, wanneer het echt nodig zou zijn... dan zou ik wel een vluchteling in huis willen nemen. Uh, vragen waar ik zelf tegen aanloop is dat wanneer ik vrienden heb logeren... Logeren, blij ben dat ze na twee of drie weken weer weg zijn. Ik vind dat al vrij lang voor vrienden die logeren komen. Twee of drie weken. Uh, de vluchteling die ik in huis neem, die ken ik niet eens. Hoe leren wij elkaar vooraf kennen? Moet er moet immers een wederzijds vertrouwen zijn. Daarnaast is natuurlijk de vraag hoe het met de ondersteuning zit. Financieel gezien zou het mij zelf al niet lukken... Uh, maar welke praktische ondersteuning zou ik kunnen verwachten? De wil mijnerzijds is er wel, maar het moet ook haalbaar zijn... Vriendelijke groet, Klaas Woltingen. Ja, dat is heel begrijpelijk eigenlijk. Maar wel eh, mooi dat hij er zo serieus op ingegaan is. Bedankt voor de mail dus, Klaas. Ga ik nu aan de telefoon naar Harry. Hallo, hoi. Hallo, man. Hallo. Wat, wat een mooi onderwerp. Goed je straks naar die zetrengen? Amsterdam. Hallo. Dag. Ik kom net uit de kerstmacht mis vandaan. Oh, hoe was dat die? Toestel... Nou, hij was helemaal... Ja, ik ben wel ontdaan een beetje. We moesten heel veel huilen ook tijdens die mis. waarom? Ja, waarom? Ja, het, het raakt me nog wel. Ik uh, ben vroeger mistigaan geweest en uh, 13 jaar lang vroeger in mijn jeugd. Yeah. Van mijn vijfde tot uh, mijn dertien of zo. Yeah. In een uh, dorpje aan de kust, uh, in, uh, aan het Noordzeekanaal. <laughs> en uh, <coughs> nou, in, <coughs> het is heel moeilijk, een <coughs> kikker in de kelp, ik, yeah. het is heel moeilijk om in Amsterdam s'avonds naar een nachtmis te gaan. Want ik uh, ben drie kerken moeten aflopen. Want die zijn helemaal vol. Ja, ik was om, uh, om uh, even over negen, en was ik bij de Sint-Nicolaaskerk bij de Prins Hendrikade. Ja. Dat is nu trouwens een basiliek uh, geworden, heb ik gehoord. En uh, dan was ik op tijd, of tenminste ik op tijd, maar uh, de deur die werd dichtgehouden. Er stonden allemaal mensen voor de deur te wachten en je mocht niet meer naar binnen, want de brandweer die had, het, uh, had, het, uh, had een stop afgekondigd, want anders zouden ze de vergunning kwijtraken. Ja, ja. En dus, en dus niemand mocht naar binnen en dat was een hele rare sfeer gewoon. Ja, ja. Dus maar maar jij eindigen. bent dus bij de Derde Kerk, je, mocht je wel naar binnen? Nou, de tweede kerk was de Moos-en-Ano-kerk. Daar, daar was de mis net afgelopen. <laughs> dat was, het begonnen om zeven uur tot, de, weet ik veel, half tien Nee, ja. Er was geen mis, een soort bijeenkomst. En toen ben ik uiteindelijk uh, naar mijn oude, waar ik vroeger had gewoond, in de, naar, de, naar, de, naar de Linnaeusstraat en de Middenweg naar gegaan. In meer bij de heilige martelaren van Gorkum ofzo. Zo, een zo'n kerk. Dat klinkt heel goed. Uh, ja. Maar, en, en toen werd je ja. emotioneel, dat, omdat het heel, heel erg aan vroeger deed denken. Ja, nou ook omdat ik een belofte aan mijn vader en mijn moeder heeft ge heb gedaan vroeger. Dat ik uh, in ieder geval één of twee keer per jaar naar de kerk zou gaan met paas en met de kerk. Oké, okay, en die belofte heb je dit jaar in ieder geval weer gehouden? Ja, ondanks alles wat mij aan ellende is overkomen om, en noem maar op in de kerk. Maar goed, daar wil ik al niet over uit zijn, maar ik ben één van die slachtoffers. Oh, oké. Okay. Maar uh, dat, dat, daarom was het zo heel moeilijk ook allemaal. Ja. Dat om daar weer ik. in kerk te gaan. En te zingen en al die liedjes weer te horen die ik vroeger ook gezongen had in het kerkkoord. Werd er nog Ere Zijn God gezongen? Uh, wacht even, Ere Zijn God en Kyrie nee. nee, maar over nou, We hadden het net over, over de oorlog. Ik heb een boekje nog voor bijbel. Ah, ik heb een aandacht gegeven aan de vluchtelingen in, in de Amnesty International. Je kan een brief schrijven aan iemand, dat heb ik ook meegenomen. Twee briefs, ga ik schrijven aan, aan mensen in, in Congo. Ah, oké. Okay. En, uh, maar en nu de vraag ook... even, even naar het onderwerp. Ja. Onder welke omstandigheden zou jij een vluchteling in huis nemen? Nou, onvoorwaardelijk. Of zou ik, ik uh, zou ik iemand in huis nemen. Tenminste, ik heb zelf een hond in huis genomen uit het asiel. Al 2,5 jaar, Doris, die woont bij me. Ja. Die heb ik in april 2010 uit het asiel gehaald. En die was aan een boom vastgebonden in de stad. En uh, met al alarm die jongens, die als hij ging blaffen, dan kreeg hij een elektrische schok. Oh? En uh, hem uh, heb ik gewoon uh, heb ik in huis genomen. En het gaat hartstikke goed met hem. En uh, het gaat stukken beter, hij is getraumatiseerd. En ik zou, als ik een, uh, zeg maar, net zoals ik mijn hondje in huis heb genomen uit het asiel, zou ik ook een vluchteling in huis nemen. Maar ik zou dan wel uh, er iets tegenover stellen, van dat hij bijvoorbeeld meehelpt naar mijn huis of zo, uh, klusjes doet of zo. Of, niks voor niks hè? Nou, ik bedoel, ja, waarom allemaal zo dat. Uh, van, ja, kom maar binnen, ik heb een hotel of zo. Ik ben ook maar een gewone armoedlaar. Om ja. Gewoon, uh, ja, ik moet ook gewoon rond zien te komen, toch? Lijkt het je gezellig? Het lijkt me heel gezellig, ja. ja. Ik heb vroeger, vroeger hadden wij in ons gezin. Vroeger, wij we uit een groot gezin, ik heb altijd leren delen. In 1956 kon ik erin. Hebben wij ook uh, vluchtelingen in huis gehad? Heel gezin. We hadden, weet je nog van de. Uit Hongarije. Hongarije. Ja. Hongarije, ja. Die hadden we ook in huis bij ons. Ah, oké. Okay. Ons huis stond altijd open voor. Voor, uh, voor kinderen die uh, problemen hadden met hun ouders. of uh, uh, buurtkinderen die, die ruzie hadden en zo. Uh, met hun ouders. die kwamen al ons huis tot altijd over. Ik kom met zo'n heel groot. Maar, maar, maar er zijn. Ja. kijk, uh, Harry, er zijn nu heel ja. veel mensen. Uh, je hebt dat probleem met asielzoekers in Nederland. Hè, die die ja. worden gemaand te vertrekken. tenminste als ze geen ja. status krijgen. Mm -hmm. En veel van die mensen verdwijnen op straat. Ja, dat kan niet. Dus er zijn. Er zijn je hebt het met die tentenkampen gezien in Amsterdam en Den Haag. Er ja. zijn ongetwijfeld mensen die. Die ook aan het zwerven zijn geraakt. Nou ja, ja, heb ja, je er wel eens het, aan het, gedacht het, om zo iemand, het, sorry. om zo iemand in huis te nemen? Ik zit er wel aan te denken, maar ja, ik, uh, ja, ik zit er wel aan te denken, maar, maar ik, ja, ik, ben, ik, ben ook met twijfels, wel gewoon eerlijk, gewoon, gewoon eerlijk, gewoon Maar ik zou best wel, zou best wel, wel iemand in huis. Maar ik zit ook met mijn gezondheid ook behoorlijk. Dus, uh, maar, maar ik zou, als ik het aan kan, het gaat klikken met iemand. want het is allemaal de vraag, hè? Want het is toch in je huis en zo, toch? Ja, ja. Het moet allemaal wel een beetje klikken. En, uh, bedoel, uh, ik heb al meer, uh, meer ook vriendinnen opgenomen in mijn huis... die, die problemen in uh, huis bijna dakloos waren... en die heb ik geholpen uit de shit en zo. Hm. En dat doe, ik doe dat wel vaker, maar... Dus als het op je pad heb, komt? Dan, dan, ja, ik, ik doe wat ik kan. En, uh, ik vind het al, ik, uh, mijn zoon heb ook acht jaar bij me gewoond... En, die, en nu is die kamer vrij van hem. En, uh, ja, bedoel... Uh, ja, ik bedoel, ik sta er wel open voor, maar ja, weet je, met, met, met een beetje, nou ja, met uh, een genodige, gewoon normale mensen twijfel, twijfel of zo. Ja, bedoel? nee, snap ik. En, uh, en uh, nou ja, ik bedoel, uh, ik, ik heb ook voor Daklozen TV gewerkt vroeger ook. Heb ik, uh, ook uh, Daglozen, daklozen TV? Ja, ik heb dus gewerkt bij Daklozen TV. Hoe kwam je daar terecht? Uh, via Luxala. Ik had uh, ervoor werkte bij Kleurnet. Uh, hadden we hadden een talkshow daar. Kleurnet was in Amsterdam een TV feestje voor Luxala. En daar heb ik een talkshow gehad, uh, Talk on the Wild Side. <laughs> En uh, allerlei mensen geïnterviewd. En daarna ging ik verder bij dakloze TV. En heb ik een opleiding gedaan voor journalistiek ook. En ik Aha. heb me uh, gewoon uh, verplaatst in een dakloos. Hoe het is nou met al die maatregelen, weet je wel. Als jij op straat moet slapen met allemaal van die driehoek op bankjes gemaakt door de gemeente. En allerlei onmogelijke toestanden allemaal. Met als je een biertje op straat denkt dat je gelijk bekeuringen krijgt. En je moet je identificeren en noem maar op. En je moet een postadres hebben en al die dingen meer. Ik zat bij Voila en uh, Stichting Puk. ben weet niet of je dat nog kent allemaal. Nee, geloof ik niet. Nee. Project uit bureau <laughs> ja. Ja, het project uitziet er Ja, dat heeft wel kan er ook doen. Dus je hebt een boel gedaan, Harry. Ik ga, even, uh, um, uh, ik ga ja, even door naar een volgende okay. beller. Oké, okay, oké. Okay. Tenzij je nog een hele belangrijke zin had. Nou, zover de plek, ik schrijf ook voor de Zolmaat. De Zolmaat is uh, een, een krant voor de daklozen en thuislozen en uh, voor de mensen aan de onderkant van het samenleving, de samenleving, mensen met sociaal isolement. En ook iedereen in Amsterdam die het niet zo makkelijk heeft allemaal. En uh, dat is ook mijn bijdrage die ik ervoor doe. De Zolmaat, lees de Zolmaat. Allemaal ja. met z'n allen. Vier keer per jaar komt ik verdien het jaar Ik verdienig en reed mij. Het interesseert En flink. Sorry, de woorden die ik gebruik, maar ik ben een beetje plat. Het, het is wel de kerstnacht, hè? Sorry. Sorry voor de, de, de geeft niks. Ik bedoel het goed. Ja. Maar lees de solmaat op www.deregenboog.org. Harry, dank je voor het bellen. Gratis. <laughs> <Okay>. <laughs> Dat gaan we nee, doen. Gratis. Oké, okay, dankjewel hè. Uh, er is een mail binnengekomen van Tim Ramsey. Oh, nee, Ramsey. Uh, die schrijft vroeger wilde ik altijd een vluchteling in huis nemen uit Afrika, omdat daar goede voetballers vandaan kwamen. Dan kon ik zeggen dat ik een broertje bij Ajax of zo zou hebben. Over het algemeen nu zou ik iemand in huis nemen als die geen kant meer uh, op kan en hem voor een paar weken, uh, als ik hem voor een paar weken kan helpen. En daarna samen een oplossing zoeken. Dankjewel voor de mail. Gaan wij aan de telefoon naar Helma. Ja hoi. Hallo. goeienacht. De herdertjes lagen bij nachten en zo, hè? Ja. Ja. Ik heb het nog gezongen vanavond, hoor. Je bent ook naar de mis geweest? Ja, één keer, keer per jaar, hè? <laughs> Als goede katholiek één keer per jaar naar de kerstnacht, nee, hoor. Ja, ik heb wel, nu zij het wel gezongen. En ere zij God. Toch ook ere zij God. Ja, ik denk dat dat... Ja, goed. Dat... nee, weet je, dat, maar dat klopt inderdaad. Dat is wel nostalgie, hoor. Ja. Ja, ja dat is echt nostalgie. Ik heb ook heel veel van ik nu die dat diensten. Dat kleine meisje negen. wat samen met papa bij de kerstboom kerstliedjes ging, hè? Ja. Nu even naar de vraag, Hilma. Onder welke omstandigheden... Ik heb ja. uh, een aantal jaren in Rwanda gewoond. En uh, toen hebben wij wel mensen geholpen om het land uit te komen. Ja. En daarmee heb ik de ervaring opgedaan... dat het ook heel spannend kan zijn om een uh, vluchteling in huis op te nemen. Want uh, in welke tijd heb je daar gewoond? Uh, vlak voordat het daar misging. Dus in, tussen uh, de Hutus en de Tutsis? Toen dat... Ja. Toen de strijd tussen die twee groepen uitbrak, ja. toen was je net weg. Ja, en toen hebben wij wel een aantal toetsiemensen het land uitgeholpen. Je maar zag... dat kan, uh, ja, nou ja, dat, dat, dat kan soep zijn, als je dat doet. Want? Dat is best wel spannend ook. Wat heb je meegemaakt? En... Nou, het is goed gegaan hoor. Het is wel goed gegaan. Ja, maar wat gebeurde er? Nou, dan, dan kwam je op een zwarte lijst en dan kon het zijn dat ze dat jou ook dood gingen maken. Ja. Dat risico liep je dan wel. Ja. En als je het nu naar Nederland... Uh, want waarom was je daar eigenlijk? Uh, ik was daar samen met mijn liefje een, een, een, een mooi project. Uh, hadden wij daar. O Over? Medicijnen importeren en distribueren door het land. Oké. Okay. Ja. Mooi. Ja. En nu, als jij nu... Uh... Ja, als ik op straat zou lopen en ik kwam een, uh, een, een, een mama tegen met een klein meidje... dan zou ik zeggen, ja kom maar, ik heb nog wel een bed. En alleen maar moeders met kinderen? Uh, ja, weet je, een, uh, ik heb een tijdje in Friesland in, in een klein dorp gewoond. En dat was de eerste opvang van de asielzoekers. En ik weet uit ervaring dat, dat als je iemand binnenhaalt, dat hij dan ook niet meer weggaat. Uh, dus het is... Het, het, doet veel in, ja, het, het doet veel met je privéleven natuurlijk. Het doet veel. Het is niet zomaar wat. Nee, dat kan, dat kan ik me goed voorstellen. Maar, maar dat was een, je hebt daar ervaring mee dat iemand bleef. Die wilde niet meer weg. Nee, ja, precies. Die wou niet meer weg. Maar ja. ah, dat wil niet zeggen dat iedereen zo is natuurlijk. Nee, zeker niet. Nee. nee. Maar nou ja, het is, het is veel. Ja. Ja, zeker. En... Um, vluchtelingen. Ja, het is erg genoeg dat ze moeten vluchten. Eigenlijk wel. Ja, ja en in Nederland steeds vaker op straat komen te staan. Hè? Dat, dat er geen plek meer is, dat ze geen voorzieningen hebben, geen geld krijgen, niet naar de dokter kunnen. Tenzij het, geloof ik, heel erg ja, acuut het is. is. Heel bar, het is heel bar en boos. Ja. En wat zijn we dan blij met het leger, zelfs inderdaad. Hè? Ja. ja, waar Cor over sprak. Ja. ja. ja. Maar ik, euh, ja, als ik iemand tegen zou komen, hè, wat, wat, wat die andere ander ook zei, van, hè, als het op je pad komt, ja, dan zou ik daar zeker op reageren. Hm. Tuurlijk. Nou, dankjewel voor het bellen, Helma. Oké. Okay. nacht. Ik wens jou nog een hele mooie nacht. Hè? Dankjewel. Dankjewel. Ja, oh, Oké, okay, doeg. Wij gaan naar Gijs. Uh, goedenavond. Hallo. Hallo. <tankt> ik uh, wil graag even reageren op het, uh, op het thema. Ja. En um, uh, op de eerste plaats zou ik echt mijn uiterste respect uh, voor de mensen die eerder hebben gebeld en ook uh, persoonlijke verhalen mede ook uit de oorlog uh, uh, meedelen. Want dat is natuurlijk een, een situatie die nou, ik als jong persoon sowieso niet, maar wij als Nederlanders in het algemeen bijna niet meer kennen. Maar in, uit de vele persoonlijke dingen ben ik wel bang dat we een beetje de kern van het, uh, van het verhaal uh, mislopen. En dat is dat wij als, als simpele burgers, om het zo maar even te zeggen... volgens mij helemaal niet het gereedschap hebben... om mensen die echt uit een oorlogssituatie moeten vluchten... Uh, van hun leven niet zeker waren... om die op de juiste manier steun te bieden. Ik, ik geloof daar toch niet zo in, denk ik. En, en daarom zou je het ook niet doen? Nou, ja, ik denk dat dat wel de reden zou zijn voor mij om dat niet te doen... Um, ik ken zelf uh, uh, voorbeelden van, uh, van kinderen die, uh, die bij mijn moeder in de klas zaten. Zij was uh, juf uh, op de school van uh, een van de uitzetcentra in, uh, in Nederland. Ja. En je zou zulke zware middelen erop los moeten laten om um, die kinderen op de juiste manier te begeleiden, om ze de juiste steun te geven dat ik mij niet kan voorstellen dat, dat ik dat zou kunnen doen op een goede manier. Dan hebben vluchtelingen daar ook niks aan. Nee, dat tweede weet ik niet helemaal zeker. Want het eerste kan ik me helemaal voorstellen... als je het inderdaad ook in je eentje zou moeten doen. Maar ja. dat je iemand in huis neemt... betekent natuurlijk niet dat je de hele begeleiding op je moet nemen. Nou, dat vraag ik mij af. Want het zijn denk ik toch ook vooral de, de, de dingen uit het dagelijks leven die dan... Uh, die dan heel zwaar zijn voor mensen... en die dan voor een groot deel op jouw ja, niet-kennende niet, uh, schouders terechtkomen. Ik, ik zou me dat voor mezelf niet kunnen voorstellen eigenlijk. Ja. Nou ja, dat kan, dat kan me wel goed voorstellen hoor. Heb je, heb je ervaring met, uh, met werken met vluchtelingen... of mensen in je omgeving die dat gedaan hebben? Ja, nou, ik ken eigenlijk alleen het directe voorbeeld van mijn, uh, van mijn moeder... Uh, ik woon in, uh, in een dorp waar een van die uitzetcentra in Nederland zit. En dat is natuurlijk een beetje een taaie aan aangelegenheid. Want van die mensen weet je dat ze weer weg moeten. Ja. Dat ze wel nare dingen hebben meegemaakt. En dat de Nederlandse overheid besloten heeft... Het is weer veilig voor jou. Jij ja. kunt weer naar plaats van, van herkomst. En ja, dan zit je toch met een gigantisch moreel dilemma natuurlijk. Want, uh, want ergens is toch besloten dat, uh, dat dat voor die mensen het beste is... Ja, kijk, ik, ik ben 27, ik heb één slaapkamer. Uh, bij mij op de bank zou het ophouden. <laughs> en, en na een tijdje dan heb je inderdaad geen privacy meer. En uh, word je heel erg gek van elkaar. Ja, ik, de, ik denk echt dat er dat veel meer een taak voor de overheid zou moeten liggen... om dat op een fatsoenlijke manier te regelen. En dat gebeurt helaas op dit moment lang niet altijd. Dus... Wat dat betreft ben ik denk ik wat cynischer dan andere mensen die toch niet zo geweld ja. hebben. Nee, maar ja, dat is, je hebt even doorgedacht. Dus op zich ja, heb je absoluut een punt, lijkt mij. Maar misschien, ja, misschien als iemand echt helemaal in nood is en die kan geen kant op... dan... Uh, ik, weet, ja, ik, weet zelf, ik weet zelf ook niet wat ik Natuurlijk. zou denken. Natuurlijk. Ik heb het dan niet zozeer met vluchtelingen meegemaakt... maar vrienden die even in de put zaten, uh, familieleden die even een plek nodig hadden dat staat, volgens mij, buiten kijf dat bij iedereen... op zo'n manier wel een helpende hand zou bieden. Maar er zit natuurlijk een, een vrij strikte tijdslimiet aan... wanneer je de beide helemaal klaar mee bent. En het, het, het kruur is eigenlijk dat mensen jou veel meer nodig hebben... dan dat jij ze nodig hebt. En dat wanneer dat punt dan bereikt wordt... volgens mij een hele ongezonde situatie ontstaat. Ja. Dus zou het op een veel betere manier geregeld moeten zijn. Ja. Nou, ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Oké. Okay. Dank je wel voor het bellen. Geen probleem en een fijne nacht nog. Ja, jij ook hè. Goeienacht. Oké. Oh, okay. Gijs, ja. was dat. En ik zie nog uh, een mailtje binnenkomen. Hallo, we kunnen nog uren blijven praten over wanneer je iemand eventueel zou willen helpen, maar we kunnen ook direct beginnen. Mocht er iemand in de omgeving van Barneveld een gezellige eerste kerstavond willen hebben, mijn koelkast peilt uit. Laat me het weten. Iedereen in nood is welkom. Succes met de uitzending. Nou, je hebt wat gezegd. Martijn was dit... U kunt mailen naar Barcelona. we sturen u zo door. Um, Annie Lennox nu met Why... We zongen over dromen en over heel veel andere zaken in het nummer Y. En wij hebben het over de omstandigheden waaronder u een vluchteling in huis zou nemen. 0800 121 uh, En uh, hashtag of hekje Casaluna als u wilt twitteren. Kijken of het er nog een mail binnengekomen is. Nee, maar we hebben wel Doreen aan de telefoon. Goeienacht. klopt. Goedenacht. Uh, ja, ik zou een vluchteling in mijn huis willen opnemen op het moment dat ik een huis zou hebben waarin ik ook een, uh, een deel had, zeg maar, dat uh, apart gezet kon worden. Dus een, bijvoorbeeld een, een, een, een tot praktijkruimte omgebouwde garage of zo, die ik dan zelf niet als praktijkruimte in gebruik zou moeten hebben, uiteraard. Ja. Zodat je elkaar wel tot steun kunt zijn, maar dat je ook... Allebei even je eigen omgeving hebt, zodat je niet heel de tijd tot elkaar veroordeeld bent. Ik heb zelf tenminste altijd wel ook behoefte aan om zeg maar me op mezelf terug te kunnen trekken. Ja, ja, ik ook. Um, en, um, maar die, oh, die ruimte heb je nu niet? Nee, die heb ik nu niet. Nee. Dus, uh, um, uh, dus nu zit het er gewoon niet in eigenlijk. Nee, Kun, het zit <laughs> kunnen we dan vaststellen. Maar jij zou het wel willen op zich, als je die ruimte had? Zou je dat, zou... Als ik die ruimte had, dan zou ik dat uh, wel willen, ja. En waarom zou je het dan doen? Uh, nou, omdat ik denk dat als je mensen kunt helpen, dat je dat moet doen. Ja. En als je de mogelijkheden hebt om dat te doen... dan zou ik dat moeten doen, van mezelf. En doe je wel andere dingen nu je niet mensen kunt opnemen... Uh, ik doe wel andere dingen, niet specifiek voor vluchtelingen... maar voor mensen in mijn omgeving waarvan ik weet dat ze hulp nodig hebben... die sta ik bij op de manier waarop ik dat wel kan op het moment. En, en hoe kan jij dat? Ja, weet je, ik vind het wat vervelend om daar uh, heel specifiek op in te gaan. Maar uh, <lacht> omdat, uh, ja, dat, dat, dat raakt ook aan die mensen hun privacy en zo. Dus, uh, maar ja, er zijn mensen die ik, uh, zeg maar, zoals we dat noemen... met raad en daad bijsta en... Uh, uh, ja, die, die, die ik vooruit help in een moeilijke periode. Ja. ja. De, uh, hou je je bezig met de vluchtelingenproblematiek? Uh, nou, in zoverre dat ik het dus uh, volg wat andere mensen doen... maar. Ja, ik geloof dat het hier in de directe omgeving. Uh, ik bedoel, kijk, we hebben Den Haag en we hebben Amsterdam gehad, hè, met die, met die kampen die, die, ja. die ontruimd werden. Kijk, dat hebben we hier in de omgeving niet. In welke omgeving woon je? Ik woon in een bos. Ja. Nee. Maar ja, ik, bedoel, ik, ik, ik, ik, heb, ik, ik, ik heb mijn tafel wel eens gedeeld met iemand die geen eigen onderdak heeft. Maar ja, mijn, mijn, mijn woning leent zich niet zozeer voor het hebben van nogees. Dus die mag komen eten. Ja, nou, dat is ook en? goed. En uh, ja, dat, dat, dat soort dingen wel... He, dus ja, nou goed, dat zijn dan niet direct vluchtelingen. Maar wel mensen die ook, euh, zeg maar, wat, wat, wat, wat moeilijker in het leven staan op dit moment. Ja, ik begrijp Dorien, ik dank je wel voor het bellen. Oké. Okay, goeienacht, hè. En goeienacht. Oké, okay, doeg. Hans Bos. Goeienacht. Hallo, ben Hallo. ik uh, in de uitzending? Ja, als je Hans Bos bent. Nou, je bent sowieso in de uitzending. Ja, maar ik, ik... ja, ja. Nou, geweldig. Ja, ja, Ik, ik, ik, uh... Ik, ik hoor het allemaal aan en ik denk van, goh, geweldig allemaal, geweldige Nederlanders. Uh, maar ik zelf zou het helemaal niet durven. Ik zou het niet, niet kunnen. Ik, ja, nee. Ik denk dat ik heel erg bang ben. Waar ben je ook bang voor? Ja, ja we, we kunnen, ik bedoel, natuurlijk wil ik allemaal uh, mensen, ik bedoel, wat er in de oorlog gebeurd is... Uh, He, mensen onder het dak brengen en, en, en, en, geweldig. Maar uiteindelijk denk ik van, goh, wie, wie ben ik? En wat ben ik om, om dat te kunnen of te durven? Ja, ik vraag me dat echt af. Ik, bet... ja, dat meen ik serieus. En waar, en... Ik hoor allemaal geweldige mensen hoor, ik, tot nu toe en, en... maar bij mezelf ga ik te raden van, goh, ja... Kan ik wel? Waarom zou het niet kunnen? Omdat ik bang ben. Dat is het. Hm. Ja. Gewoon bang Ben. En ook ja, bijvoorbeeld als er een moeder een moeder met een dochter in huis zou komen. Ja. Nee, ik zou het heel graag willen. Ik bedoel, ik ben met al deze mensen die tot nu toe hebben gepraat, ben ik het eens. En denk ik van, gooi, ja, geweldig. En ik zou het ook willen. En, en, en, maar in de, in, in de werkelijkheid, in de realiteit, uh, ben ik dan ook zo sterk. Ben ik dan ook zo, ja... Uh, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik denk het wel. Zou je het wel, zou, want op zich, ik bedoel, de problematiek spreekt je wel aan en in die zin zou je wel ja. willen helpen? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, wie niet? Welke, welke Nederlander niet? Ik bedoel, welke mensen niet in deze wereld? Maar als je ervoor komt, als je voor de... de, de, de, de, de het, hè, iemand komt aan de deur en die vraagt van, God, mag ik bij jou schuilen? Ja, ja ik snap zou het. Wat dan doen? Zou ik het dan durven? Zou ik het dan kunnen? Je twijfelt. Ik dank je wel voor het bellen, Hans. Oké, okay, joh. Goeienacht, hè? Hoi. Hey. Doeg. Doeg. Ja, dag. Uh, Hans was de laatste beller, uh, want uh, het programma zit er bijna op. Ik ga u even vertellen wat wij morgen nacht gaan doen. Dan hebben we een speciale aflevering van KC Loenen. En dan kunt u hier bij ons heerlijk natafelen. Ik zou zeggen, kruip na het, di diner, het kerstdiner lekker bij elkaar. Zet Radio 1 aan en wat hoor je dan? Mooie verhalen. Guylaine Plag ontvangt primatoloog... Jan van Hoof, Singer-songwriter Susie Dexter, actrice Manuska zegelaar breeveld Dominee Evert Overheem, theatermaker René Broeders. Met live muziek voor spannende, ontroerende en vreemde verhalen. Met als thema Voor alles is een eerste keer. Uh, ja, dit programma zit er bijna op. Zometeen, uh, dit is de nacht van de EO. En Rensse Klammer zit bij mij aan tafel alvast. Zeker. Het gebeurt niet elke week waarschijnlijk. Maar wat gaan jullie doen? Althans, dat je het bij ons kan vertellen. Ja, nou, ik, ik schaam er eigenlijk een beetje voor. Want het is natuurlijk uh, zo cliché als de als best. Maar ik ga het gewoon over, uh, over Kerst hebben. Hmm. Het is, uh, ik dacht hey, ja, wel heel terecht met deze, in nou, deze hè? nacht. Ja, het is de kerstnacht. En, uh, ja, uh, ik vind het altijd wel bijzonder dat mensen zeg maar wakker zijn... Uh, tijdens het programma wat ik maak van 2 tot 6. Ja. Uh, dat is een behoorlijk publiek nog. Daar, ver daar verbaas ik me elke keer over, maar specifiek op, uh, op 25 december. De nacht van 24 op 25, wat natuurlijk een hele bijzondere nacht is. Ja. Uh, dus als ik me iets afvraag, dan is het wel wat mensen vannacht wakker doen. <laughs> dat is de eerste maar ook, vraag. Maar überhaupt hoe ze de kerst, ze de kerst gaan doorbrengen. Hoe ga je het zelf doen? Uh, uh, met, met een heleboel rust. Dus dit is ook denk ik het laatste, het laatste gedeelte van mijn werk deze week. Ja. En ik ben gisteren zoals een EO'er uh, trouw betaald <laughs> naar de kerk geweest. Ja, ja vannacht? De, de, de, de kerstnachtdienst. Ja, de afgelopen avond zeg maar. Ja. Uh, en kerstavond en kerstnachtdienst inderdaad. Was het mooi? Het was, uh, het was best mooi. Ja. Ja. ja. Ik moet zeggen, ik, ik speel zelf gitaar, dus ik heb al een heleboel kerstvieringen gehad. Dus ondertussen heb ik voor mijn gevoel zit ik alweer bij Pasen. Maar uh, uh, ja, het was best mooi. En maar de komende twee dagen is gewoon lekker de clichés. Rust, familie. Eten. Eten. Goede gesprekken. En goede gesprekken. Zoals ja. morgen, dus ook uh, nou, niet goede gesprekken, maar goede verhalen bij Casa Veel plezier Dankjewel. met Rensen Klamer uh, in uh, de, de Dit is de Nacht, zo heet het. Hè? Dit is de dag, hebben jullie ook. Van Rensen weten we nu wat hij gaat doen de komende dagen. En nu moet u het, of mag u het, aan hem gaan vertellen. Nou, bedankt voor het luisteren in ieder geval naar Casa veel plezier met Rensen, dus morgen met Kielene. En wat mij betreft, tot ergens in het nieuwe jaar, want deze week kom ik niet meer. Tot later. Ik ben ook wel eens bang. Net als jij. En jij. En ik. En ik. En CRV.